Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nu 549 besmettingen met het apenpokkenvirus in ons land. Het aantal besmettingen stijgt de laatste tijd flink. Iedereen kan het virus oplopen, maar tot nu toe komen de meeste gevallen van apenpokken voor... bij mannen die veel seks hebben met verschillende mannen. Zorgminister Kuipers wil zo snel mogelijk beginnen met het vaccineren van risicogroepen. Een belangrijke top vandaag in Den Haag... Er is gepraat door ministers van over de hele wereld over de oorlogsmisdaden in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky wil graag een speciaal Oekraïne-tribunaal, zegt onze buitenlandredacteur Baldoek. Dat is een erg lastig proces en Rusland zal er alles aan doen om zo'n tribunaal tegen te houden. Toch wil Nederland zich wel inzetten voor dit idee. Minister Hoekstra zei dat hij er alles aan wil doen om Oekraïne te helpen om dit initiatief op poten te zetten. Op de conferentie werd verder voor 20 miljoen euro aan steun toegezegd en hebben landen beloofd onderzoeksteams naar Oekraïne te sturen. Het OM gaat de aangifte van Nilufer Gundogan tegen haar voormalige politieke partij Volt niet behandelen. Die partij schorste haar omdat ze zich schuldig zou maken aan grensoverschrijdend gedrag. Dat is maat en laster, zegt Gundogan. Het OM zegt niet genoeg personeel te hebben om de zaak te behandelen en denkt dat het ook buiten de rechterom opgelost kan worden. En een meevaller voor de inwoners van de wijk Geuzenveld in Amsterdam. Sinds begin dit jaar moeten ze daar betaald parkeren. Alleen was dat door een administratieve fout niet echt duidelijk gemaakt aan de bewoners. De bewoners die het wel door hadden, krijgen nu de parkeerkosten voor een autootje terug. En dat extra geld is wel welkom voor de meesten. Hartstikke je... goed man. Heel hartstikke bedankt. Ja, dat is goed nieuws. Dat is lekker hè? Uitstekend. Nou, dat is, uh, dat is goed nieuws. Zo, lekker dan. Iets minder lekker voor de gemeente. Zij moeten nu in totaal 800.000 euro terugbetalen. Het weer nog. Morgen krijgen we alweer een lekker zomerdagje. Niet enorm warm. 18 graden aan de kust en 24 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In onze regio nog viel op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen na een autobrand bij Akersloot. Vijf kilometer met twintig minuten vertraging. Dus ze uh, zijn de auto aan het bergen en daarvoor is de rechterrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zon. zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu Alternative FM. The love of people about the love of the folks the commonly wild You see their faces as they mingle the crowd Ravishing hope for the people around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 Dat is de opening van de tweede uur van Alternative FM. Waarbij je soms nog wel eens even de, nieuws, uh, hè, de, de uren nog wel eens even door elkaar heen uh, hustelt. Ik zei uh, het nieuws van 9 uur, maar dit is het nieuws van 8 uur. Um, dit tweede uur, daar gaan we praten met uh, Joost Lammerders. Ik zei het al in het, uh, bij de afsluiting van het uh, afgelopen uur. Maar um, dat doen we niet uh, voordat we eerst even afkondigen wat dit is uh, geweest. Want iedereen denkt, van: wat was dat ook alweer? Nou, dan zal ik je geheugen even opfrissen. De man maakt deel uit van de Polyframes. Heeft enige bemoeienis uh, gehad met... Uh, nou, behoorlijk wat uh, bemoeienis uh, gehad, muzikaal uh, gesproken. Met het album van uh, Steven Engel en Paul de Munnik Of Engel en Paul, ooit heet dat album. En hij heeft ook nog zelf onder zijn eigen naam nog uh, nummers uitgebracht. En dat hoorde je net, Modern Society. Jiffy heet uh, de man, maar achter Jiffy schuilt Jesper Huisman. En dan denk je van, waarom draait hij dat? Nou, dat heeft een reden, want de man is jarig uh, vandaag. En dan uh, komt hij uh, even gezellig uh, voorbij. Want ik denk, ja, dat is een cadeautje... wat, uh, wat ik dan uh, graag nog uh, aan hem terug wil geven. Goed, um, vorige week, eigenlijk is het alweer een dikke week geleden... heeft uh, de Altmars band Three Point Landing hun album uh, release show gehad in de Victoria in Alkmaar. En ja, uh, je kunt er niet omheen. Want er is wel het nodige over gezegd en over geschreven. En bovendien uh, zijn ze toch ook uh, op, uh, op de radar gekomen van uh, Radio Indie XL. Want daar uh, lopen ze ook wel met, uh, met deze band weg. En wij eigenlijk uh, al een hele lange tijd. Dit staat op dat album Shadow Work. Nummer dat heet Glaming Eyes. Deze Denkatenstraat schuilt Stefan J. Howard en uh, hij is een uh, Europeaan. Zo noemt hij zich wereldburger, maar hij is toevallig dan in Amsterdam uh, terechtgekomen. En daar maakt hij muziek. Puerto Sol hoorde je um, hier bij Alternative FM. en Het is trouwens uh, niet de enige single die deze Denkatenstraat heeft uh, uitgebracht... Uh, Nee, er is er nog een geweest die die, die die ervoor heeft. We Live in a Beautiful City. Die hebben, heeft hij daarvoor nog uitgebracht. En uh, dit was het uh, laatste werkje van hem. Vorige week hadden we nog uh, een uh, gesprek met uh, deze dame. En nu hoor je nog eventjes de single. Want die heeft ze aan het begin van deze maand uitgebracht. Uh, van Nana M Rose En I Don't Wanna Leave Your House No More. Uh, vaker laten horen. Maar dit is natuurlijk wel heel erg uh, fijn als je hem uh, gewoon meerdere malen um, wat, uh, wat aandacht aan kan besteden. Bovendien uh, wonen we ook hier aan de kust. Elena met uh, Duinen heet het uh, nummer. En het uh, bracht de tijd op uh, bijna tien voor half negen. Het is inmiddels dat eigenlijk al geweest. Uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, praten met Joost Labiris, Want uh, hij uh, zal zo dadelijk uh, het uh, een en ander... Uh, Gaan vertellen over de single die hij uh, heeft uh, uitgebracht. Tenminste, dat is aanstaande, want uh, die single dat is. Never Feels Real. Maar tot die tijd uh, hoor je nog even een ander nummer van hem en dat is uh, de vorige single. Falling Apart. En dat is. gaat ook eigenlijk. Ja, dat sluit een beetje aan op wat, uh, wat hij straks uh, te vertellen heeft over. De nieuwe single die uh, na het gesprek met Joost gaat horen. on the sidewalk Then we came to the west side of town As the stars came out I could sweat, I was dreaming People dream, dream. we watching as we laughed way too loud Don't recall what about Thought that it was perfect, that we had nothing to do The world could be exploding and I'd still focus on you I'd still focus on you But baby, we fall in On my own, I don't understand my feelings. Maybe we fall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 Dat was hem, deze uh, Falling Apart van Joost Lameres. En ik uh, ga ook meteen aan hem vragen of ik zijn achternaam goed uh, uitspreek. Joost, goedenavond goedenavond. Ja, dat klopt helemaal. Dat is, uh, <laughs> ja, binnen... Maar je het is dan perfect. Ja, ja want uh, er, er zit zo'n mooi streepje op uh, die ene E, dus dan, uh, ja, dan ga ik er vanuit. Dan, uh, dan klopt het wel, denk ik, toch? Ja, nee, klopt helemaal. Ja, nee. um, dan zet ik weer even die pet op van uh, de redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland. Want uh, we hebben ook uh, met, uh, met 3 voor 12 Noord-Holland... hebben we één keer in de maand hebben we dan een vloedgolf. Uh, maar ik mag ook af en toe gewoon uh, nieuwe releases uh, doen. En een van die uh, releases uh, die toen op een bordje uh, kwam... was uh, Falling Apart. Yeah. Ja. Want het is alweer een tijdje terug, hè, geloof ik, uh, dat deze single yeah. heeft uitgebracht. Uh... Ik weet het niet, volgens mij eind mei. Ja, ja, ja, eind mei. Dat zag ik ook ja. even gauw uh, voorbij komen. Maar uh, hij had wel een bijzondere lading. Wat, uh, wat, was, uh, wat was een beetje de strekking van Falling Apart? Um, nou, dat nummer heb ik eigenlijk geschreven. Dat was een begin van de lockdown. Mm -hmm. De eerste lockdown, zeg maar. Ja. En toen ging het door een, uh, een break-up en... Um, nou, het was eigenlijk een, een beetje een gekke break-up, want we gaven allebei gewoon heel erg veel om elkaar nog, maar ja. we hadden allebei door dat we gewoon uh, persoonlijk nog moesten groeien en bepaalde dingen moesten uitzoeken en dat dat gewoon samen niet lukte en daardoor hadden we besloten om toch uit elkaar te gaan. Ja. En ja, natuurlijk als je dan in lockdown zit, dan ga je daar veel over nadenken en toen, uh, ja, toen kwam dat nummer ineens. Ja, want, ja. want uh, de clip die je erbij gemaakt had, ik vond ik ook zo heel treffend met dat uh, aan die boom uh, vast. Uh, ja. het, het, het, dat, dat had toch wel iets, iets beeldends, maar ook tegelijkertijd iets metaforisch ook. Ja, want ik probeer vaak, juist met mijn visuele, omdat ik met mijn tekst soms um, best wel direct kan zijn. Probeer ik juist met mijn video's het wat abstracter te hm. houden. Hm. Video is zeg maar de betekenis van het nummer. Eigenlijk komt er ook neer dat je een heden variant van mij ziet. En die rent achter mijn verleden aan, zeg maar ja om eigenlijk weer terug te komen naar die relatie, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, want ja, dat je, dat je min of meer ingehaald wordt. Daar ja, nou, lijkt het op. Ja. ja. ja uh, je zegt uh, net dat, dat het ook best wel direct en ook een beetje persoonlijk uh, kan zijn. Uh, heb, je daar, uh, ja, uh, heb je daar moeite mee? Of hoe los je dat dan op? Want het kan wel eens voor een uh, muzikant best wel uh, ja, heftig zijn als je iets, iets, iets maakt. Nee, gek genoeg niet eigenlijk. Ik denk, ja, vroeger had ik daar denk ik wel wat meer moeite mee. Dat ik gewoon nummers schreef en dat voor mezelf hield. Maar mm -hmm. op een gegeven moment ging ik dat gewoon dat ging ik naar buiten brengen. En nu voelt het eigenlijk heel normaal om gewoon die nummers naar buiten te brengen. Omdat ik ook wel merk dat bepaalde mensen er, uh, ja, aan beleten, zeg maar. En dan, maar ik weet niet. Ik heb er nooit zeg maar, echt heel erg uh, slechte ervaring mee gehad om me zo persoonlijk op te stellen. Dus vandaar dat het eigenlijk gewoon wel... Ik ga gewoon lekker ja. door. Ja. Uh, kun je dan uh, als het ware in een sortement van huid uh, kruipen? Uh, zoiets? Um, sorry, wat bedoel ik precies? Nou ja, wat, wat ik, ja, ik bedoel ermee. Als je dus een, een song brengt, dat je dan in een sortement van huid kan kruipen en dat je dan op die manier het dan toch uh, kan, uh, kan uiten? Zoiets? Ja, precies. Ja? ja, en ik denk ook soms, zodra het uitkomt, kan ik er ook een beetje afstand van nemen. Ja? Wat ook op zich wel helpt met het uitbrengen van een nummer. Ja. Um, ja. Ja, dus dat dat, dat, dat dus. Ja. Uh, ja, dat maakt niet uit. Um, Falling Apart uh, is... is uh, want ik, ik, ik ben nog even met, uh, met, met, die, met deze eerste single. En ik ga langzaam ja. wel even naar Never feels Real toe. Ja. Want uh, het gaat ook uh, over een debuut-EP. Dat, uh, dat zit bij, bij het bericht wat je mee hebt gestuurd uh, bij deze single. Die, die we zo dadelijk uh, gaan horen. Uh, zit daar dan ook een, een, een, een soortement van thema in? In, in, in die EP? Ah, ja. Nou, deze nummers zijn allemaal uh, gewoon singles. Dus die zijn er nog geen onderdeel van. Ja. Um, mijn debut ep die komt pas later dit jaar gaan de eerste nummers daarvan uitkomen. Ja. Um, maar dat, dat gaat, ik, ik schrijf vooral veel over liefde, maar dat gaat niet altijd over uh, liefde met een, uh, een romantische partner, zeg maar. Ja, ja. ja. Ik, ik kan liefde in alles vinden. Ik heb behoorlijk ook een keer een nummer geschreven toen ik met een baan stopte. En dat vond ik dat, ik weet niet, die verandering. Uh, ik zie heel zwaar en toen heb daar een oog geschreven. Maar als je dat niet weet, dan zou je denken dat dat een break up song is, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. Je gebruikt ja. ons een beetje metaforen in, in dat opzicht. Ja, precies. Want ja, ja het is, in principe kan je overal vinden. Dus dat is uh, gewoon een onderwerp waar ik naar grijp, zodra ik ga zo maar... ja. sluiten. Um, als ik uh, bijvoorbeeld uh, naar de muziek uh, luister, atmosferisch indie-pop, zoals je het zelf omschrijft, ja. uh, Dat is bij Falling Apart uh, wel heel duidelijk, maar ook bij die nieuwe single. Ja, ja wat, wat, wat trekt jou zo aan in uh, dit, uh, ja, in het uh, hokje stoppend Nederland? En ik doe daar eigenlijk een beetje aan mee. Ja, ik denk, Never Feels Real is wel wat meer atmosferisch. En ik vind het mooie daaraan juist dat het, uh, zeker Never Feels Real, want dat gaat eigenlijk over uh, de leegte die ik voelde nadat ik uit een, uh, ja, een toxic, een slechte relatie stapte. Mm -hmm. um, en... Ik heb, ik heb zelf altijd de ervaring als ik naar atmosferische muziek luister, dat ik een beetje wegdroom zeg maar. Mm -hmm. En ik hoop ook altijd dat als mensen naar mijn muziek luisteren, dat ze op de een of andere manier een beetje als ze ergens doorheen gaan of ergens moeite mee hebben, dat ze dan ook een beetje weg kunnen dromen en gewoon even voor de zeg maar, gedurende dat nummer even, even alles los kunnen laten gaan zeg maar. Mm. Ja, uh, uh, gewoon even de ogen dicht doen en, en, en uh, ja, een beetje, beetje in jezelf uh, keren en ke uh, ja, helend ja. werken. Zoiets? Ja, precies dat. Ja. Uh, never feel, Feels Real. Wanneer uh, uh, kwam je toe om het liedje te schrijven? Wat, uh, wat was het moment om dat te doen? Dat was uh, volgens mij begin dit jaar of eind vorig jaar. Heb ik dat geschreven met Sarah Donkers en Tim de Boer. Hmm. De oud Leiden. Um, ja, en dat, dat nummer. Het is eigenlijk een beetje een vervolg op Falling Apart. Want het gaat dus over het gevoel na de break-up. Terwijl Falling Apart iets meer gaat nog over de relatie zelf en gedurende mm. de break-up. Yeah. Um, en toen merkte ik gewoon dat ik uh, dat ik eigenlijk er klaar voor was om verder te gaan. Yeah. Uh, om verder te ja, gewoon die relatie los te laten gaan. En toen kwam Never Feels Real aan een beetje tot leven. Maar dat, dat, dat verder gaan, dat zeg ik niet heel makkelijk, maar dat ging, dat ging niet altijd even makkelijker. Ja, nee, dat geloof ik graag. Want ik wat in de tekst. Ja, want wat ik ook uh, lees in, in, in het bericht is uh, erg onzeker, maar tegelijkertijd vastberaden. Hoe zit dat dan? Ja, althans, na. ik wil het niet voor iedereen invullen, maar voor mij was de ervaring, want Never Feels Real is ook wel een beetje geïnspireerd op bepaalde vriendschappen die ik heb gehad. Ja en ik merkte dat um, als het ja een beetje giftig is, dat het gewoon niet, dan had ik de ervaring dat het heel raar is dat je weet dat je in die situatie eigenlijk niet uh, lekker zit en dat je eruit moet stappen, maar tegelijkertijd voelt het zo uh, als een comfortzone dat het daardoor heel moeilijk is om zo'n persoon los te laten gaan, terwijl je eigenlijk merkt dat je er niet op vooruit gaat en dat uh, contrast, zeg maar, van weten dat je eruit moet, maar het tegelijkertijd uh, uh, er ook lekker in zitten, ja. dat, dat beschrijft dit nummer ook wel. Ja, het, is een, het heeft me, ja, als ik het zo hoor, ook best wel met, met bepaalde energiestromen uh, te maken, als ik het zo beluister ja. tussen de regels door. Ja. Uh, dat je zo iets hebt van, ik vind het eigenlijk wel goed, maar het is ook weer niet goed. Ja, precies. Want dat is, zeg maar, uit een relatie stappen is... Uh, zeker als het niet goed, een goed, geen goede relatie is... is het natuurlijk een goed ja. niet. Ja. Maar je kan ook heel erg in een gat vallen. En dat voelt natuurlijk ook niet heel lekker. Uh, dus dat... Ja, aan de ene kant is het goed als je dan uit zo'n situatie stapt... maar het, het voelt misschien in het moment niet helemaal goed. Ja. Maar je weet dat het in de toekomst en in het geheel... Uh, een, betere, een beter besluit is. Ja, en dat is eigenlijk ook meteen... Dan hebben we ook meteen de kern van, uh, van de titel van het uh, nummer meteen te pakken. Never feels real. Ja. <laughs> ja. Uh, uh, even voor, voor mensen thuis die uh, zeggen van... Nou, ik vond Falling Apart best wel heel erg mooi klinken. Um, waar kunnen ze je vinden? Um, met social media bedoel je? Ja, ja onder andere natuurlijk. Oh. Ja, als je Joost Lammerus opzoekt... Um, dan, dan kan je me overal vinden op Spotify, op Instagram, Facebook... Uh, het is redelijk makkelijk te vinden. Joost is een makkelijke naam. iets lastiger, maar. Ja, dat lijkt me, dat lijkt me wel duidelijk. Uh, in ieder geval, ja. ik, ik, zag, ik zag ook dat je een eigen website ook hebt: uh, joostlamierus.com. Ja. Die heb je ook nog. Wat ja, betreft uh, alle namen kloppen helemaal. dat ja. is makkelijk te vinden. Ja, nog één uh, afsluitende vraag: de EP. Ja. Weet je al ongeveer wanneer? Want die had het al net gezegd, maar. Uh... Um, ik ben nu nog met een aantal singles bezig. Ja. Ik zal, uh, ik denk elke anderhalve maand ongeveer een nummer uitbrengen, maar ik denk het eerste nummer van mijn EP komt pas volgens de planning in november. Oké. Okay. Dan gaan we hem draaien. Morgen op allerlei streamingplatformen. Je verzint het niet, dan is hij daarop te vinden. Hier is Never Feels Real van Joost Lameres. Tenminste, dan moet hij wel komen. sacred Goed. Cool. En dan denk je, dat is toch niet Joost Lameres? Dat klopt, want dit is Demira en Metropolis. Nou, ik heb die single wel, maar op dit moment niet 1-2-3 bij de hand. Wat is het geval? Er is op het moment dat ik al bezig was... Uh, ging dat allemaal niet helemaal lekker. Maar er staat weer een update uh, te loeien. En daar heb je dan op een gegeven moment helemaal last uh, van. Dus het hele verhaal van Joost Lamerus uh, met zijn nieuwe single. Dat, uh, daar moeten we nog heel even op uh, wachten. Uh, ik ga even zoeken of ik die single uh, gewoon boven water kan toveren. Ik heb hem wel. Maar uh, ja, waar die staat uh, mappen die niet werken. Dus het, uh, het wordt uh, gewoon uh, drama in dit geval. Uh, de Mira die spreken we volgende week in de uitzending. Als tenminste alles gewoon wel werkt. En dan uh, gaan we het hebben over onder meer deze single Metropolis... die ze vorige week heeft uitgebracht en die je toen wel voor het eerst hebt, uh, hebt kunnen horen. Nu, Holy Sloat en Think Again. ...van die dagen dat je hier gewoon met een dubbeloos jachtgeweer liever wilt rondlopen... ...en dat je dan op een gegeven moment eigenlijk alles aan barrels wil schieten... want de systemen die uh, protesteren echt alles. Het is uh, dramata, dramatisch uh, wat dat gaat. Uh, Holy Sloot hoorde je uh, Think Again. Dat was een uh, single die uh, vorige week uh, uit uh, is gekomen. Maar goed, we gaan nog even uh, proberen om die single alsnog gedraaid te krijgen... Dit moet hem zijn, maar dan uh, heb ik hem even speciaal via een andere player uh, even, uh, erbij uh, gepakt. Joost Labirdes dus, met die nieuwe single die morgen dus op uh, verschillende streamingsplatformen te, uh, te horen is. Waiting and waiting and searching for someone so long. Ooh, it never feels real. Way.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 The rain on my cheeks, closer the feelings of the days I shed for you Over and over again I'm still waiting and waiting and searching for someone so long Oh, it never feels real without yourself To lose our common ground common it never feels real Till I have found Till I have found our old red, No, you're not around If I keep racing Maybe I'll run my shape And I'll forget how heavy it weighs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 Looking forward to it! En daarvoor hoorde je trouwens Joost Lamineus. Dus dan echt met die nieuwe single Never Feels Like... Uh, Never Feels Real, maar dat moet ik uh, zeggen. Um, we gaan nog eventjes door, want we hebben er nog één. Uh, Dit is die band die binnenkort dus met een naamsverandering komt. En afgelopen week hadden ze dus uh, opgetreden tijdens Haring Rock in Katwijk. Het is nog net uh, niet een festival waar ze met vissen met elkaar uh, om de oren lopen te slaan. Maar het nummer dat heet uh, Hallo en het is van de band Kill Your Darling. Your Darlings... En ...na de zomer... ...dan gaan we het eens even met deze band hebben... Uh, ...en dan ben ik toch heel nieuwsgierig... Uh, ...dat ze na drie singles ineens besloten hebben... ...om niet meer Kill Your Darlings uh, te heten. vond het wel leuk. Ik denk, uh, ja, uh, het is ook een leuke naam. hebben opgetreden bij Haringrock. ...en ineens houden ze ermee op. Tenminste, in ieder geval onder die naam... Uh, ...dat er allemaal uit te brengen. De nieuwe single van Loop. Dames en heren thuis ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. Een nummer dat heet Better Off.